In Noord-Holland is de rest van de dag de N9, Alkmaar, Den Helder... in beide richtingen dicht tussen Schagenbrug en het Zand... vanwege een gekantelde vrachtwagen geladen met aardappelen. Richting Den Helder rij je om via de route U76... en richting Alkmaar kies je de route U75. En tot zover de verkeersinformatie.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 het waren aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 die doodgewone man met zo'n confectiepakkie aan. Heen met zo'n imitatie jeger aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man.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 zit op aarde. Slechts door jou alleen heet leven voor mij waarde. Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, word leven zonder schijn.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 On the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 als iedereen naar bed toe gaat, ga ik met mijn oude hond op straat. En controleer wel duizend keer of er ergens soms een deur open staat. Dan kijk ik naar het slot. En is dat dan kapot? Dan maak ik om die duren bij je boog En roep uit de vette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 een begrafenis met koffina en vier papieren vliegers aan een taal. En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen. Vier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 in vergadering <lacht> twee enorme boeren van een zuigeleer <lacht> veertien kamerleden op het toilet zeven apen op een autopijt en twaalf Sit in the car. Af, een stukje mee. Het werd eruit. Verbreed niet. nee. Schoonbekken toen spontaan. Mama heeft weer haar best gedaan. Ziep en zolang, ziep en zolang. Mijn idloos is weer. Ze doet haar werk met, met veel plezier. Maar gaat ze naar, waar gaat ze naar de kruiden de niet, niet? Dan brengt ze meestal per avers, wat zeep en zoda mee naar huis. Zeep en zo. Ze lang, de kom ik te kort. Kom ik te zo. zo, Daar op een bord. bord, Ik haal de schade zondags in. Eet in de stad dan naar.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 U luistert naar zandvoerders antwoord: Met Mario's antwoord. Spreken is zilver, zwijgen is fout. Ons goed geluk is op liefde gebouwd. Jij kwam voorbij, toen was voor mij. De hele wereld als een lentedag. Ik zei geen woord. Ik had gehoord dat men veel meer zeggen kan met een lach. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Waarom? Spreken is zilver, zwijgen is goud, ons groot geluk is op liefde.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 als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... die zowel het levenslied als opera zong, U hoort hem nu, Willy Alberti, met O Mooie Westertoren. O mooie oude toren, jij staat daar jaren al. Waar ik ook loop in de Jordaan, je vocht me overal.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 Jouw toren kan zien. Heb je zo vaak horen zingen? Jouw stem hoor ik haast iedere dag, maar één. Ding... We Beste die jij in getochten ziet staan, jouw stem is voor mij als een parel, de parel van Net het die oude keizerskroon. Al woon ik ook op de rioogachte, die zoveel kinderen viel Want als ik de wijs naar Dan ben ik een heel En hoor ik het kalme van die jonge melodie. Ja, de leef ik geheel naar me weg, O westen, die jij brengt mij in van wanneer ik jou van die bent de glorie van oud Amsterdam in de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 wanneer we het hele regiment zo zien marcheren dan staan de meisjes die is bekend heel schalks te koketteren voorop daarentegen de rente, kolonel kika kolonel daarachter komt het hele stel van onze kolonel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 En heen de kikker, die loopt schuin, klaakt bleek van wintervoeten. Zijn slaapje ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar rijdt de kolonel.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 In het cafeetje van Frietje, daar hoor je een liedje. Je danst daar een wals en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje. En je voelt je daar weer in je eten. En wordt vaak verklonken en heel veel gedronken. Bij Frietje is altijd verkeer. Met het glas opgeheven kan het leven je geven. Een avond vol oude plezier.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 I'm sorry. De mensen ook verschelen in hun neuken, in hun vrelen.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 Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijkt niet van het doodje. Leg je op het einde dan het loodje Is het het mooiste als je gaat Precies zo gaaf als toen je kwam Het baat je immers toch niet al vergaarde Je al de rijkdom van de aarde Je hebt er niks aan in je kind. Het enige lichtendeel van is dat je familie erom te wist Wanneer je alles maar had wat of je hart graag bezat Wat houden een je?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 Kok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jongen mooi. Zodra men geen ideaal meer heeft, heeft hem het leven liefde te geven en hij is zo Opa van der Stok werd 102.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 Die mensen maakten allemaal zo'n leven. En foto's en bedoening en plezier. Hij was de held, want opa bok lag in het graf. Ja, dat was dokter Anders P. met op één na. Nou, hoor je wil die met wanneer je alles had. CFM Zandvoort, lokaal nummer vanuit de badplaats Zandvoort...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 En ze tikte maar altijd door, tikke tak, tikke tak, altijd maar dag en nacht, tikke tak, tik tak, maar eens. Toen was het met haar gedaan, en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door, tik tak, tikke tak, altijd maar dag en nacht. Ik het dak, ik het dak, maar opeens, toen was het met haar gedaan. Keten kan die bleef je trouw, ik ben er zeker van, het is nog niet voorbij. Nee, die liefde is nog niet voorbij. Ook al houd ik het tegendeel, al houd ik evenveel meer nog van jou. In het begin dacht ik misschien, is het maar tijd? Je weet, je liefde is toch niet voor mij Jouw gedachten zijn ook niet voor mij Zelfs als jij me niet kennen zou En aan me benen zou, bleef je het trouw Was maar schijn, niet meer dan schijn het is een herinnering, alleen herinnering maar op pijn, liefde doet pijn, zal die herinnering veel te lang zijn. Nee, jij bent niet voor mij, als je lacht, dan is het niet voor mij. Want een man die naar ik weten kan, jij niet vergeten kan, die bleef jij trouw. Ik ben er zeker van, het is nog niet voorbij. Nog niet voorbij, oh. Al ik het deel. al houd ik even veel meer nog van jou. In het begin dacht ik misschien: is het maar tijdelijk? Zijn zij dan Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5